en krijgen mensen op straat opmerkingen over hun kleding en gedrag. 9 op de tien bewoners in de wijk zijn van niet-westerse afkomst, schrijft de gemeente. Die stelt dat dat niet leidt tot problemen. Het besluit over de locatie van de nieuwe topsportijshal is uitgesteld tot begin augustus. De KNSB en NOC-NSF kwamen vandaag voor extra overleg bijeen, maar konden niet tot een besluit komen...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 Maandag flinke periode met zon en 15 tot 20 graden. Dinsdag meer kans op buien. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie op de A12 Den Haag naar Utrecht... staat tussen Woerden en Harmelen een file van 2 kilometer door werkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie. Zolang we lezen, zullen we de grote Russen lezen. Zoals Isaac Babel. Alle verhalen van Babel zijn nu verschenen in de beroemde Russische bibliotheek.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 Een hele, hoewel, weer wat koude zaterdagavond. Welkom bij Met het Oog op Morgen. De grootste partij van het land vierde een feestje. 65 jaar geworden met een optimistische premier Rutte... en met een strenge voorzitter Ben Korthals... die het gebrek aan integriteit wil aanpakken. Maar zijn zijn voorstellen voldoende... om het geschonden blazoen van de liberalen te herstellen? Daarover zo'n discussie. Alex van Warmerdam hoopt op een gouden palm. Jos Stelling werd in 1975 genomineerd voor zijn film Marieke van Niemegen. Hoe schat hij de kansen van de film Porgman? Dode dieren met een verhaal. Zo heet een tentoonstelling in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En dat bracht ons op het idee muziek over dode dieren met een verhaal. Rechtstreeks van de dag van het dode dier in Rotterdam is hier conservator Kees Moedeker... En ik praat met hem over zijn muziekeus. Zou het over de dominomus gaan of over de laatste schaamluis? Dat wordt u zo. En uiteraard de mooiste avond uit het leven van Arjen Robben. Dat om vijf voor twaalf. En eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag, 25 mei. Een Franse militair werd in zijn hals gestoken tijdens een patrouille in een zakendistrict van Parijs. Het doet denken aan de aanslag op een Britse militair in Londen woensdag. President François Hollande reageerde vanuit Ethiopië, maar moest toegeven dat hij nog niet veel wist. We Nous ne connaissons pas encore les conditions et les circonstances exactes de l'agression, ni même la personnalité de l'agresseur. Later in de uitzending praat ik met correspondent Ron Linker in Parijs over het laatste nieuws rond deze steekpartij. Er was ook nieuws over een van de mannen die woensdag dus een Britse militair met een hakmes vermoordde. Volgens een jeugdvriend van hem heeft de Britse Veiligheidsdienst een half jaar geleden aan de man gevraagd of hij voor hem wilde komen werken. He mentioned dat they want, uh, initially they wanted to ask him whether he knew certain individuals, basically. Uh, that was the initial issue. En toen hij vertelde dat hij niemand kende zou MI5 hem gevraagd hebben... Dan over naar eigen land. Daar ging het partijcongres van de VVD eigenlijk maar over één ding. Dus het onderwerp integriteit? Integriteit. Het thema wat mij betreft was, uh, was integriteit, absoluut. Want de VVD-top is het gerommel van sommige leden zat. Zoals dat van de Roermondse politicus Jos van Rij... De partij gaat nu een permanente commissie instellen... en kandidaten voor vertegenwoordigende functies... moeten voortaan een verklaring ondertekenen. Er ligt gewoon een belangrijke taak voor de VVD... om te zorgen dat de integriteit op een nog betere manier wordt aangepakt... dan in het verleden. Maar ja, of dat gaat werken? De maatregelen lijken vooral bedoeld voor de buitenwacht. Verklaring tekenen, dat is echt voor de bune. Want iemand die niet in tegen wil zijn, die labt de verklaring ook aan zijn laars. De politie had haar handen vol aan de ontruiming van twee kraakpanden in Utrecht. Die ontruiming begon vannacht en de bezetters hadden het aan zichzelf te danken. Ze waren daar een aan het aanrichten. Toen wij daar aankwamen hebben ze ons bekogeld, omstanders dus ook. Nou, dat betekent niet dat je dat kan laten gaan. Wij zijn het pand weer ingegaan en we hebben die mensen dus aangehouden. Ah, maar makkelijk ging dat niet. De operatie duurde meer dan 12 uur... omdat de krakers zich goed hadden verschanst. Het is een feitelijk een, een stalen pijp die iemand om zijn arm heeft... waar een haak in zit waar hij zich aan vastklikt. En die buis zit in gewapen beton gegoten. Zo, nu de panden in Utrecht ontruimd zijn, kunnen ze worden gesloopt... en kan de gemeente beginnen met een nieuwbouwproject. Er komt een heel mooi hotel op deze prachtige plek in de stad... en daar zijn we heel verguld mee. Ja, dat was bijna oud-burgemeester Aleid Wolfsen. Een half uur geleden won Bayern München de Champions League. In een Duits onder onsje werd Borussia Dortmund met 2-1 verslagen. En de hoofdrol was voor Arjen Robben. Robben, nu dan. Robben. Arjen. 1 tegen 1 in finales en Robben. Hoemels is Robben kwijt. Robben. Robben. ogen in over het verder. Het is toch weer uh, te bar dat hij weer niet scoort. Robben, nu dan. Ja, Robben is de aangever. En Mandzukic rondaf. af. Voorbij de keeper, doe leeg. Robben gaat hem niet maken. Robben, Robben, Arjen Robben. Uiteindelijk zijn moment van glorie. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De golden goal is afgeschaft in het voetbal, maar dit is een golden goal. Nou, die naam zal u niet snel meer vergeten, denk ik. Arjen Robben. Wie een dood dier meebracht, mocht vandaag gratis naar binnen... in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Want daar werd de dag van het dode dier gevierd. Goedenavond. Conservator Kees Moedeker. Goedenavond. Uh, een dag van het dode dier. Wat, mensen moesten dieren meenemen, ook, was de bedoeling? Ja, dat kon. We hadden natuurlijk uh, de tentoonstelling uh, Dode dieren met een verhaal, maar die willen we graag uitbreiden. En daarom hebben we een oproep geplaatst van: uh, breng een, uh, een dood dier met een verhaal mee naar het museum. Wel, uh, straks die verhalen, maar eerst die dieren. Wat nemen mensen mee? Hond, poes, kanarie? Nou, dat wilde ik een beetje voorkomen. Um, maar daar. Kom je natuurlijk wel gauw op uit als je, als je in huiselijke kring naar dode dieren zoekt. Maar um, ja, er, er moet natuurlijk in het land wel meer te vinden zijn dan alleen maar een, een hondje wat je hebt opgezet. En die wilden wij graag hebben: uh, verhalen van dode dieren die uh, blijven hangen. En uh, ja, we hebben in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam uh, 350.000 dode dieren. De meeste wat dan... zijn jullie topstukken? Ja, we hebben een. een, een, een Potvis uit Peru, uh, die de grootste bek ooit uh, had. Uh, we hebben heel veel mooie fossielen uit, uh, uit de Noordzee opgevist. Waaronder een fossiele jena-drol die erg bekend is. Uh, maar de meeste hebben eigenlijk alleen, zijn eigenlijk anoniem. Hè? Die hebben, dat, we hebben een vindplaats, we weten wat voor dieren het zijn. En een vinddatum, en dat is alles. En we hebben gemerkt dat op het moment dat je een verhaal kan vertellen... bij zo'n dooddier, bij zo'n museumstuk blijft het hangen bij de mensen, blijven, blijven ze kijken en willen ze, willen ze meer weten. Is het niet een beetje een macabre hobby, dit? Nou ja, dat is, dit is natuurlijk ons dagelijks werk. Uh, we, we hebben uh, 350.000 dode dieren, dus voor mij is het, is het uh, gesneden koek. Uh, ik kan me voorstellen dat het voor het algemene publiek wel eens wat raar overkomt. Maar we hebben vandaag een, een, een, een leuke dag met veel publiek gehad. We gaan straks praten over die verhalen... die dan loskomen op zo'n dag in het Natuurhistorisch Museum. Maar we hebben u ook gevraagd de muziek uit te kiezen. Laten we maar eens beginnen met de Young Evils. Het heet Dead Animals. You're not like me, but I wish you were. Van de Dode Dierendag in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam... draaien vanavond in met het oog op morgen. Alleen maar platen met teksten over dode dieren... zoals deze dead animals van de Young Evils. U hoorde het net al in het nieuwsoverzicht. Vanmiddag werd een Franse militair in Parijs... was het met een net in zijn nek gestoken. Het gebeurde in de zakenwijk La Défense in het noorden van de hoofdstad. Correspondent Ron Linker, goedenavond. Goedenavond, Max. Uh, men is de hele avond al naastig op zoek naar de dader. Is die inmiddels gevonden? Nee, de Franse politie die, die heeft man en macht ingezet om hem te traceren. En dan gaat de aandacht in eerste instantie uit naar de beveiligingscamera's in dat station in die wijk die je ook al noemde, La Défense. Uh, er zitten heel veel kantoren en winkels. Maar er komen ook regionale treins en metro's aan en vertrekken daar ook weer vandaan. Dus heel veel mensen, reizigers, nou de dader die begaf zich onder de mensen wist te ontkomen in de mensenmenigte. Maar de politie bestudeert nu de beelden van de heel veel beveiligingscamera's die daar ophangen. Om te kijken of men hem kan identificeren of wellicht om de videobeelden later vrij te geven. En de hoop dat mensen hem dan uh, kunnen herkennen. Maar ze hebben hem nog niet gepakt. Want hoe laat is het gebeurd Ron? Het was rond zes uur vanavond, dus uh, ja, het, is, het is zaterdag en geen avondspits... maar natuurlijk wel veel mensen die op zaterdag nog even een boodschap willen doen. Dus het was druk. We hoorden net uh, president Hollande, die in Ethiopië is... en ja, eigenlijk helemaal geen idee had uh, wat er aan de hand kan zijn. Is er inmiddels iets meer hmm. wel aan vermoedens op zijn minst... over de identiteit van de dader en wat zijn mogelijke motieven zijn... Ja, over dat motief, dat blijft lastig te bepalen. Mensen die er omheen stonden, ooggetuigen die zeggen dat de man niks heeft gezegd of geroepen toen hij de soldaat in de hals of keel stak. Uh, er is, voor zover we weten, ook geen organisatie die de aanslag nu heeft opgeëist. Maar ja, er zijn natuurlijk de afgelopen maanden wel heel wat dreigementen geuit tegen Frankrijk. Hè? Uh, met name na de interventie in Mali uh, is er een oproep geweest van Al-Qaeda-achtige organisaties om aanslagen te plegen wereldwijd tegen Franse doelen. Die groepen hebben op dit moment de aanslag van vanavond nog niet opgeëist, dus, dus het blijft speculeren over het motief. Uh, ook over de identiteit van de dader is nog weinig bekend. Behalve dan uh, de omschrijvingen zoals de omstanders die hebben te kennen gegeven aan de Franse media. Uh, die beschrijven een man met een Noord-Afrikaans uiterlijk, met een baard en met een lang gewaad. Dus... Ja, dat is het enige wat erover bekend is. Ja, je moet natuurlijk onmiddellijk denken, er hoeft geen verband te zijn natuurlijk... maar je moet onmiddellijk denken aan die steekpartij in Londen natuurlijk woensdag. Denken ja. ze dat in Frankrijk ook? Ja, ja kijk, de Franse regering houdt rekening met alle hypotheses. Hè. Dat zei Hollande ook in zijn eerste reactie. Dus inderdaad ook met de mogelijkheid dat het met Londen te maken heeft. Het lijkt ook enigszins op wat daar is gebeurd. Ook een militair, ook een steekwapen, ook op klaarlichte dag. Tegelijkertijd zijn er ook verschillen. De, de, de daders in Londen die vluchten niet bepaald weg. Die hebben heel duidelijk de aanslag meteen opgeëist. Dat is allemaal in Parijs niet gebeurd. Dus, dus er zijn overeenkomsten in de manier van opereren. Maar toch ook wel heel duidelijke verschillen. En voor zover er vermoedend zijn, gaan die richting Mali, zeg maar. Ja, kijk, sinds uh, de interventie in Mali is in Frankrijk het veiligheidsdreigingsniveau een schaal omhoog gegaan. Uh, dat betekent dat hier bijvoorbeeld in Parijs het plan Vigie-Piraat inwerking is getreden. Militairen patrouilleren in openbare plekken bij de Eiffeltoren, drukke winkelstraten, stations. Je ziet ze dan altijd in uh, groepjes van drie lopen in een bepaald patroon. Eén militair achter en twee man schuin voor hem. De wapens in de aanslagen. Het is wel heel zichtbaar. Misschien schrikt het terroristen af voor grote aanslagen. Maar ja, zoals vandaag ook is gebleken, het maakt de militair ook een stuk kwetsbaarder. Nou, ik hoop niet dat we aan de vooravond staan van een soort intifada... in de Europese steden waar de hele tijd soldaten mm. worden afgemaakt. Maar dat is allemaal nog onduidelijk, rond. Ja, kijk, Frankrijk is natuurlijk al een keer getroffen door een aanslag. Hè. De, de ambassade in Libië is onlangs opgeblazen met een autobom. Uh, gisteren was er een aanval op een, uh, een uraniummijn van een Frans bedrijf in Niger. Dus het rommelt al een tijdje. Het, het, maar het zou natuurlijk ook net zo goed een lone wolf kunnen zijn... Die, die zich daar niks van aan heeft getrokken. Iemand die in zijn eentje geradicaliseerd is. Hè. Wat dat betreft hoor je nog wel steeds de naam hier van Mohammed Mirat... de schutter van Toulouse... die een jaar geleden twee soldaten heeft doodgeschoten. Al die zaken worden opgezet. Ongetwijfeld meegenomen door de Franse politie. Maar op dit moment is het belangrijkste de prioriteit... de identiteit van de dader achterhalen. En daar is men in volle gang mee bezig. Dank je voor dit snelle verslag uit La Défense. Ron Linker. Kees, Kees Moedeker. Conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Die vandaag de Dode Dierendag hield. Een van de topattracties uh, van het museum is een dode zwaan. We zouden het over verhalen hebben. Ja. Wat is het verhaal achter die dode zwaan? Deze, deze dode zwaan was uh, uh, toen hij nog leefde... Uh, zeer fanatiek bezig met het verdedigen van zijn nest uh, in de stad. Waar kwam die vandaan? Uh, midden in de stad Rotterdam, in de wijk Blijdorp. En uh, wat hij deed uh, uh, in zijn uh, territoriumgedrag... was het aanvallen van auto's. Zwaanen deed... die auto's aanvallen? Hij viel auto's aan, geparkeerde auto's. Hij zag daar in uh, zijn eigen spiegelbeeld... En dacht dat dat een, een uh, territoriumindringer uh, was. En begon daar natuurlijk tegen te, te sputteren. En hij deed dat met zijn snavel. En heeft op die manier heeft hij in, in, in de maand april en maart. heeft hij flink wat auto's beschadigd. Dus dat, dat, dat zorgt nog wel op, op, voor een ophef uh, in de stad. En, uh, en, Hoe is hij aan zijn einde gekomen? Nou, dus uiteindelijk is hij twee weken geleden. Is die, uh, uh, tegen een, uh, een verkeerslicht aangevlogen op de schieweg. En daarbij ernstig zijn, zijn schouder uh, gebroken. En dat, is, uh, niet, uh, dat kon niet hersteld worden. Dus hij is in, uh, in de vogelklas Karel Schot, het vogelasiel in Rotterdam, uh, geëuthanaseerd. En daarna en zo is hij bij ons, uh, opgenomen op de, het museum. Ja, op de plank gekomen en uh, vandaag uh, geprepareerd. Welke plaats zou perfect kiezen bij dit verhaal van de Rotterdamse dode zwaan? Ja, dat is uh, natuurlijk uh, variations of that Swan van uh, de Noorse uh, uh, ster uh, Morten Abel. These are we quiet make a sound wereldberoemd in Noorwegen is Morten Abel. Dit was Variations of a Dead Swan. Straks nog veel meer dode dierenmuziek. De VVD besloot vandaag tot het instellen van een heuse integriteitscommissie. Een motie die verder ging en bijvoorbeeld wilde dat van machtsmisbruik... verdachte politici als Jos van Rij, de onderkoning van Roermond... kunnen worden groeieerd uit de partij, haalden het niet. Die motie, die het dus niet haalde, werd ingediend door een liberale denktank... Het Pastinaakberaad. De twee leden daarvan zijn hier in Met het Oog op Morgen. Peter van Dijken, actief partijlid in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. En Joël Andoutou, lid van de Deelraad West in Amsterdam. Goedenavond. U kunt het gesprek trouwens de hele uitzending ook zien trouwens op www.radio1.nl. Meneer van Dijken, eerst even de ja, wat rare gang van zaken vanmiddag op dat uh, congres in Maarsen, want uh, het Pastinaakberaad had dus een motie ingediend, maar je wilde die motie helemaal op het laatst... ook weer aanhouden en dat mocht niet van het hoofdbestuur. Hij moest in stemming worden gebracht en werd toen verworpen. Wat zit er nou achter? Uh, niet veel, dat is Het is uh, het reglement. Wij wisten niet dat je een motie niet mocht aanhouden. Dat uh, hadden we wel van tevoren uitgezocht... maar niet daarover de juiste informatie uh, gevonden. Uh, ja, Dan blijft er niks over dan intrekken of uh, indienen. Intrekken wilden we niet doen ook met name vanwege alle steun die wij uit het land van heel veel VVD-leden... niet aanwezig op het congres overigens Ja, want het bleek, niet, dat bleek niet, hè? Het was 87 87,5. was tegen 87,5 ja. ja. ja. blijft er 11,5, 12,5. Ja, dat was niet, eer, niet veel. Dat was niet veel en het was ook iets, een hele andere uitzag dan... Uh, Eergisteren was er namelijk een peiling gedaan door één Vandaag. En daaruit was gebleken dat uh, 78% van VVD-stemmers... en 78% van VVD-leden voor deze motie was. En die leden die werden niet waren, waren niet vertegenwoordigd waren niet op het congres. Op het congres nee. nee, Anduto, is het niet een beetje amateuristisch... van het pastinaakberaad om die reglementen niet te kennen? Om niet te weten dat je een motie niet kunt aanhouden? Uh, nee, dat... Uh... Dat zou ik niet zo willen zeggen. Uh, Vooropgesteld uh, wat uh, Peter al aangaf, uh, we hebben er onderzoek naar gedaan. Uh, we hebben ook uh, bij het hoofdbestuur nagevraagd wat de mogelijkheden waren van tevoren. Uh, ja, het lijkt erop uh, dat we op het laatste moment erachter kwamen dat we toch uh, verkeerde informatie uh, gekregen hadden... Uh, het is mij overigens op dit moment nog niet heel duidelijk... of die motie inderdaad echt absoluut niet aangehouden had kunnen worden. Maar hij is verworpen. Ja. Maar dat staat dus los van het feit... Of uh, die, dat die niet. Die, ja. ja. Als hij ja. was aangehouden, dan was die uh, eventueel op een uh, later congres ingediend. En had het hoofdbestuur uh, op die manier wat meer tijd gegeven om de integriteitsplannen die zij vandaag zelf gepresenteerd hebben, die iets... Uh, meer ja, ja, ja, is anders gelopen. Ja. Meneer Van Dijken, uh, het grootste deel van Nederland zal pas deze week überhaupt van het Pastinaakberaad gehoord hebben. Dat klopt. Uh, wat is het Pastinaakberaad? Waarom heet het het Pastinaakberaad? Wat wil het Pastinaakberaad? Oké, okay, een kleine geschiedenis. Uh, we kennen elkaar, met name via sociale media, via Twitter. En uh, via Twitter kwamen we ook achter dat we al een lid zijn van de VVD, ook actief lid zijn van de VVD en over heel veel zaken hetzelfde denken. Je, je wil elkaar eens een keer in echt op moeten. Nou, dat was in de eerste instantie op congressen. Vandaaruit kwam een dieper contact. En op een bepaald moment hebben we gezegd, nou, we willen eens een keer echt bij elkaar komen, even los van een congres. Waar gaan we dat doen? Was er een voorstel om dat in Amersfoort te doen? Een mooi centrale plek in Nederland. In een restaurant. En feit dat restaurant hebben wij onze naam Gekregen. Het is gewoon een restaurant, past die naak, in Amersfoort. Exact. Ja. Ik wil dit niet zeggen vanwege reclame, wat maar we, En wat willen jullie? Waarom was het nodig een beraad uh, te beginnen, meneer Andoutou? Uh, nou, waar we ons eigenlijk vooral op richten zijn uh, de actuele thema's die binnen de VVD spelen, maar ook maatschappelijke thema's. Uh, het is echt een uh, ja, denk- en discussietank over de koers die de partij volgt. Uh, ik zou zonder meer zeggen dat we kritisch zijn. Ik denk dat dat dit uh, afgelopen weekend ook wel is gebleken. Uh, ja, je bent dus eigenlijk heel erg bezig met actualiteit, maar ook uh, met... Maar jullie blik... zijn dus tegen corrupte VVD'ers, frauduleuze VVD'ers, niet-integere VVD'ers? Of, of is het een breder idee? Uh, het is zonder meer een breder idee. Alles wat u opnoemt klopt helemaal. Uh, maar ja, dat is dan misschien uh, toch even het stukje actualiteit uh, dat ik noemde. Maar we kijken ook verder uh, van ja, hoe moet het uh, met de koers van de partij uh, na vandaag en na morgen... Um, er is uiteindelijk dus een voorstel van Ben Korthals, de partijvoorzitter... aangenomen, ik ga het niet helemaal voorlezen... maar er komt een permanente integriteitscommissie. Uh, er komen vuistregels voor integer gedrag. Alle VVD-kandidaten moeten die vuistregels onderschrijven. Uh, is dat ook een bevredigend resultaat, meneer Van Dijk, of lang niet genoeg? Het is een goede eerste stap... De integriteitscommissie zelf is uh, ingevoerd per december 2012. We hadden nog geen resultaten vanuit die integriteitscommissie gezien. Anders hadden we wellicht onze motie ook anders opgesteld. Dat weet ik niet, Dat is een beetje giswerk. Uiteindelijk kwam gisteravond uh, via de Torbecker-web, dat is een e-maildienst van de VVD... een voorstel om inderdaad uh, niet integere VVD-bestuursleden, politici aan te kunnen pakken. En ik heb het idee dat dat communiqué... wat is uitgegaan uit die commissie Integriteit... mede is aangewakkerd door onze motie. Anders was er misschien helemaal geen integriteitscommissie ingesteld. Door nee, dat als... is nee, dat zeker niet. Want die integriteitscommissie, wat ik u zei... die is ingesteld december 2012. We hebben zelf deze motie ingediend vorige week zondag... en afgelopen vrijdag kwam nog, uh, al gedurende het congres... maar voordat de integriteit echt vandaag werd besproken... een nieuwsbrief waarin werd gezegd: well, dit is het plan. En wat u net ook uh, vertelde, dit is het plan. En hiermee wil, willen we verder aan de slag. Het rare is dat uh, er gisteren nog sprake was van een gedragscode die er zou komen. En vandaag op dat congres in Maarsen verdween de naam gedragscode opeens en werd het vuistregels. Uh, daar moet je volgens mij echt liberaal-kremlinoloog voor zijn om dat te snappen. Begrijpt u het, meneer Andoutou? Uh, ja, het uh, is eigenlijk... Uh... Het en hetzelfde. Uh, de vuistregels uh, die passen denk ik uh, op een briefkaartje. Dat zijn gewoon uh, nou ja, heel kort samengevat. De gedragscode is uh, wat langer. Maar ik heb begrepen dat die ook niet meer dan uh, twee pagina's beslaat. Is dat u genoeg of moet er veel meer komen? Nee, het is uh, zoals Peter al zei, het is een uh, goede stap uh, in de richting waar we heen willen. Maar het moet wel scherper. Uh, de commissie heeft... Uh, kijk, de commissie is, heeft op dit moment op heel veel vlakken nog gezegd... ja, we onderzoeken, we kijken hoe we het kunnen aanpakken. Uh, ik zie vooralsnog echt te veel vrijblijvendheden erin. Uh, ik wil gewoon dat de partij, dat het bestuur kan zeggen... als je een vertegenwoordiger of een bestuurder voor de partij bent... dan ben je van onbesproken gedrag, sta je boven en elke anders? verdenking verheven. En anders? Moet er een mogelijkheid zijn voor het bestuur om in te grijpen... als je niet zelf uh, daar je conclusies uit En wat is ingrijpen? Uitrekt. Uh, dat zou in het uiterste geval rooiementen kunnen zijn van het lid. Uh, je zou in een minder ernstige situatie ook kunnen denken... dat iemand gewoon tijdelijk niet op de lijst uh, wordt geplaatst... hangende een onderzoek. En dat is nu niet zo? Deze integriteitsregels van Ben Korthals houden dit niet in, denkt u? Die uh, gaan niet zo ver, uh, nee. Meneer Van Dijken, hoe is de VVD eigenlijk aan dit integriteitsprobleem gekomen... Uh, Mark Rutte zei gisteren, nou ja, er is niet zoveel aan de hand... behalve dat we opeens de grootste partij zijn van Nederland... en dus heel erg in de schijnwerpen staan. Maar uh, We moeten ook wel het goede voorbeeld geven, maar ve veel, meer, veel meer is het niet. Is het wel meer? Uh, we hebben een, uh, een paar zaken waar op dit moment de VVD mee te maken he heeft. Uh, de meest bekende op dit moment is de zaak van Jos van Rij. Uh, hij wordt beschuldigd van corruptie. Uh, hij is onschuldig tot zijn schuld wordt bewezen. En het OM komt met niks. Dus ja. Maar goed, er kleeft, Het lijkt iets aan hem te kleven. Uh, we hebben ook een zaak, Hoormeijer, gehad uh, uit uh, Noord-Holland. En nog een paar zaken waarbij het vermoeden bestaat... of dat in ieder geval een, een, een beeld is Was geschetst. Iets met een burgemeester van Schiedam, geloof ik ook? Zou kunnen, inderdaad. Waarbij een beeld wordt geschetst dat er op een of andere wijze... wat meer gebruik wordt gemaakt van de macht die iemand gegund is... dan die politiek correct zou zijn. En heeft de VVD iets dat dit soort mensen aantrekt? Ik denk niet dat dit specifiek iets voor de VVD is. Ik denk dat dit voor elke, voor elke partij geldt. Elke partij uh, trekt mensen aan die iets van de politiek willen maken. En voor meer dan 99% van de mensen is compleet tegen. We hebben altijd een paar mensen... die op een bepaald moment de grenzen van de wet iets gaan opzoeken. Bewust, CQ onbewust. En... Dat zal in alle partijen voorkomen. Er waren, meneer Anduto, op het congres ook een aantal mensen... heel boos op dat uh, passenaakberaad van u. Met name uh, het bestuur van de VVD-afdeling Roermond. De stad van Jos van Rij. Want die zeiden... ja, het is gewoon, hij is niet veroordeeld. Het OM heeft gezegd, we stellen een onderzoek naar hem in... maar een veroordeling is er nooit geweest. Dus ja, wat is dat nou om iemand die helemaal niet door de rechter veroordeeld is... op te roepen tot, tot, of op te roepen tot het rooiement van zo iemand? Maar vond het gewoon niet democratisch wat u deed? Ja, ik denk dat daar het grootste interpretatieprobleem van de afdeling Roermond zit. We hebben vanaf het begin heel duidelijk gemaakt... dat we niet over specifieke gevallen spreken... Dus de motie was ook niet gericht tegen de heer Van Rijn. Nee, maar dat men trekt echt... het zich persoonlijk aan, dat is duidelijk. Ja, dat is echt uh, gewoon een uh, interpretatie die Roermond er zelf aan heeft gegeven. En maar mag je oproepen die... iemand te roeieren die niet door de rechter veroordeeld is? Wat mij betreft wel. Want het strafrecht geldt niet uh, voor een politieke partij in die zin. Het geldt wel voor politici, maar wij kunnen daar aparte extra regels bovenop leggen. Dus ja... En als iemand dan door de rechter alsnog wordt vrijgesproken... of het OM seponeert de zaak alsnog bij, bij onvoldoende bewijs... wat dan? Dan is iemand wel afgezet. Ja, Daarom is het denk ik ook heel belangrijk... dat die uh, commissie integriteit die is ingesteld... elk geval individueel en heel zorgvuldig bekijkt. En ik zou ook absoluut uh, geen voorstander zijn... dat iemand meteen geroyeerd wordt. Maar als er geen andere uitweg blijkt te zijn uiteindelijk... dan moet die mogelijkheid er in ieder geval zijn. Meneer Van Dijken... Wij spraken ook iemand, onze politiek redacteur uh, Wilma... die sprak vandaag uh, mensen op dat congres in Maarsen. Die zeiden, we zouden eigenlijk heel graag lid willen worden... van het pastenaak uh, We hebben daar heel veel sympathie voor. Maar dat kan helemaal niet. Het is zelf een gesloten club. <laughs> nee, nou dan... Uh, ik weet niet wie zij gesproken heeft. Nee, het is absoluut geen... Ge Wilma Borsman ge spreekt uh, altijd de goede bronnen. Uh, nee, daar twijfel ik ook <laughs> absoluut niet aan. Daar twijfel ik ook absoluut niet aan. Nee, we zijn zeker geen gesloten club. Ik bedoel, iedereen die kent onze namen, die kent onze Twitter-adressen. Uh, we, we hebben ook wel... Uh, ons eigen voorstel met, met naam en toenaam ingediend. Maar als uh, ik lid als, wil worden, kan als, ze. Ze kunnen altijd contact opnemen. Nee, en als ze, lid worden. Lid worden Meepraten, mee naar het restaurant. Praten. Als nou, mee naar het restaurant voor een, voor een uh, kennismakingsgesprek, prima. Maar we willen geen, geen, uh, geen sensatiezoekers erbij hebben. Als wij het gevoel hebben dat iemand heel erg goed in het team past. en een goede inbreng kan leveren, is hij meer dan welkom. Dus er is een soort ballotage. Ja, ja, ja we hebben nog niet hoeven gebruiken, want de, het zoals beraad zoals het er nu is... dat is uiteindelijk ontstaan en uh, er bestond uit een paar mensen. Uiteindelijk hebben we vorig jaar nog uh, een van onze leden erbij gevraagd... Marion Profstra, die heeft daar uh, heel graag uh, ja op gezegd. En op dit moment zijn er nog geen mensen die... Uh, die wij aan ons te kennen hebben gegeven, ik wil aanschrijven. Maar als dat gebeurt, uh, ja, we willen absoluut kennis maken. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat wij opal met iemand gaan benaderen... van ja, wil je erbij? Peter van Dijken hoorde u uit Den Haag... en Joël hoe uit Amsterdam, ze zijn van het pastenaak -baraad. En ja, volgende keer de, de reglementen gewoon beter lezen van tevoren, denk ik. Geen verrassing meer. Bedankt nee. voor dit gesprek. Kees Moedeker, uh, de volgende plaat die u... Uh heeft uitgekozen, gaat over vogels, heet namelijk Vogel, van Frederik Spicht. Ontvangen jullie veel dode vogels ook? Ja, vogels leven natuurlijk enorm onder de mensen, zitten ook in de stad. Dus wij krijgen, uh, uh, dat is eigenlijk het meeste wat we ontvangen van particulieren. Ja. Noem er eens een paar, nou, wat jullie hebben, zo krijgen. Wat wij bijvoorbeeld vandaag binnengekregen hebben als bijzondere vogel met een verhaal... dat is de, die wij inmiddels al noemen, de watersnooduil. Die is, uh, dat is een, een kerkuil die uh, op 1 februari 1953 uh, van een zolder gejaagd is in Zeeland, hè, omdat de mensen natuurlijk uh, natte voeten kregen en naar zolder gingen. De kerkuil uh, broede op de zolder, of niet broede, was daar aanwezig, is gevlucht en in zijn paniek uh, tegen een uh, spoorlijn aangevlogen, uh, overleden. Door de mensen uh, opgehaald, uh, in weer en wind, uiteindelijk opgezet. Uh, het beestje heeft 60 jaar in Rotterdam op de schoorsteen van een wat oudere dame gestaan. Die vandaag met haar uh, uil naar het museum kwam ingepakt in een, uh, in een plastic tasje en hem inleverde. Nou ja, hier hebben we een, een dode vogel met een verhaal. Mooier kan het niet, het verhaal. Wat is er mooi aan uh, Vogel van uh, Frederik Spicht? Ja, zij is natuurlijk een fantastische zangeres... die, die op, op, met, dit, met dit lied uh, uh, over leven en dood uh, spreekt. Um, heel filosofisch. Um, um, zeg, ben jij nu een vogel of ben jij een vis? Um, of ben jij een engel? Weet je of er een hemel is? Nou, dat is toch waar het een beetje om gaat in het leven. We gaan luisteren naar Frederik Spicht. Lapper weekend, waterverf kleuren springen van de muur. Daar rijkt een hand, heel transparant. Ik hoor de geesten roepen aan de overkant. Ben jij nu misschien een vogel? Wellicht een vlinder? Of Jij kunt ook gewoon een engel zijn. En is het waar dat er een hemel is? Klapper klapper, steeds zwakker, Tot je hart het niet meer doet. Een laatste zucht, een zoete lucht. Met één akkoord opent de geheime poort. Jij nu misschien een vogel, wellicht een vlinder of een vis? Je kunt ook gewoon een engel zijn. En is het waar dat engel? won vanavond met twee, 1 van Borussia Dortmund... in de finale van de Champions League in Wembley in Londen. En het tweede doelpunt van de kant van Bayern München... werd gemaakt door Arjen Robben. En Tom Egberts sprak met hem. Uh, je komt nu net het veld af, het is uh, ruim een uur. Ja, het, is, het is een uur ongeveer naar, naar je allerbelangrijkste doelpunt... uit je hele carrière. Hoe gaat het met je? Ja. <laughs> Ik denk dat dat heel moeilijk nu onder woorden te brengen is, maar... Ja, gigantisch. Dat is, uh, dit is echt een, een droom die uitkomt. En... mooie kon het niet. Nee. Uh, die bal is in het midden. Jij denkt, ja, ja, daar kan ik bij. Daar kan ik bij. En ik ga het nu doen. Ja. Ja, nee. Ik anticipeerde als het op, op die, die, die bal niet die in het midden gaf. En, en, en Frank die had de bal. En ik, ja, ik denk als hij hem nu alleen maar laat liggen, laat vallen. Dan, ja, dan ben ik erbij. En ik was eerder dan de verdedigers en ik kwam er precies tussendoor. En mijn eerste reactie was, ik wilde eigenlijk de links omheen. Ja. Maar hij maakte die pas en daardoor schoof ik hem snel uh, binnen. Ik raakte hem niet eens helemaal voor, maar dat hoefde niet. Terug het langzaam. Nee, maar dat hoefde niet, omdat hij op zijn verkeerde been stond. Dus, uh, maar goed. Dan, dan, dan is die bal onderweg, dan weet je, dan gaat hij erin. Ah, dan, uh, en dan ga je al, dan loop je al naar links. Gekke -huis, gek huis, ja. Want daar zit je familie. Daar zit familie, ja. uh, Probeer, Doe nu even alsjeblieft onze <laughs> ar, ar, Doe even je ogen dicht ja. en bedenk wat je allemaal dacht. Waar dacht je allemaal aan? Ja, ik denk dat dat wel uh, een beetje te voorspellen is misschien. Maar ja, dan gaat alles door je heen. Dan komt denk ik alles langs. Vorig seizoen. Ja, precies. Uh, alle, hele seizoen. Uh, alle negatieve ge gezeiken, alle shit. Uh, alle... Ja, het, het moest een keer gebeuren. En, en, en, en je wil van die, um, ja, van die, om om maar heel lelijk te zeggen, van die losersstempel af. Elke keer met de tweede prijs. En het moest een keer gebeuren en in zo'n wedstrijd. En als je het dan uh, in de laatste minuut doet, ja wat. Ja, dan uh, is het uh, ongelooflijk. Ja, dit is het allermooiste natuurlijk ja, uit je carrière uh... tot nu toe. Er wordt enorm feest gevierd, vanzelfsprekend. Heel lang. Je loopt toch ook langs de tribune met die Bayern fans lang. En ik, ik kan niet echt goed lip lezen. En ik spreek ook niet heel erg goed Duits. <laughs> maar volgens mij zei jij tot drie keer toe, was ja weet ik niet. Je behaald, weet je wel. Dat, ja, Nee, dat weet ik echt niet. Je weet niet altijd uh, wat je doet in een emotie. Maar ja, je, bent, je bent door het dol heen. Je bent helemaal gelukkig. Ik, ik, ik, uh... ik wil de ex-bondscoach ex -bondscoach, nog iets zeggen tegen Arjen Robben? Dat heb ik het net al gezegd. Je hebt al gefeliciteerd, Mark. Ja, ja. ja, geen woorden voor Tom Tom Egberts in gesprek met een dolgelukkige Arjen Robben. Nou, Anouk heeft het dus niet gehaald vorige week. Maar morgenavond weten we of Alex van Warmer dan. In kan wel een gouden palm in de wacht heeft gesleept. Voor zijn film Borgman. Hij is de eerste genomineerde Nederlander sinds 1975. En wie toen werd genomineerd in dat jaar was Jos Stelling... voor zijn film Marieke van Niemege. Goedenavond, meneer Stelling. Hallo. Ook, ja. ook zo blij voor Arjen Robben? Nou, ik was een beetje... <laughs> Robben interesseert me niet zoveel, maar ik was een beetje voor uh, Dortmund. Voor Dortmund? Eh, uh, voor de, voor de, uh, uh, wat was het toch weer? Jezus. Borussia Dortmund was het? Uh, maar ja, ja. En waarom? Ja, dat was ik een beetje, ja. Weet het niet. Dat heb je dan zo, hè? Het mag. Even iets anders. Vanavond ja. uh, heeft de Nederlands-Palestijnse regisseur Hani Abu Assad een juryprijs gewonnen. Dat is een van de bijprijzen in Cannes voor de film Omar. Is dat terecht? Ja. Geen idee. Ik heb hem niet gezien. Ik weet het niet. Zou het terecht kunnen zijn? Tuurlijk. Als je wint, win je. Maar morgen, weten we of oh, maar Alex bijen, morgen weten we of Alex van Morgen weten we of Alex van Warmerdam een serieuze kans heeft gekregen. Ja. Uh, ja, ik zal niet de eerste zijn hè, deze afgelopen weken die u vraagt nee, hoe groot nee. u de kans vindt. Nou, het is. Uh, het is uh, kijk, je hebt allerlei lijstjes en dan. Uh, ja, en dan komt dus er zo'n jury. En ik heb ook nog wel eens in jury gezeten en dat kan heel raar lopen. Dan wordt er gediscussieerd over twee films. En dan wordt het de derde. Om een soort compromis te bereiken. En dan heb je ook nog allerlei verschillende prijzen. Er moet ook weer een plaatje worden gemaakt. Dus als je een acteursprijs of de beste film bent, dan je, maak je alweer geen kans voor de beste acteur. Dus dat schuift allemaal heel erg in elkaar. En het is nogal een Amerikaanse jury. Dus met Spielberg en dus de zoals... Kippen. Ja. Dus ik weet niet, ik heb geen idee. Ik denk wel de beste acteur... Dat is ja, ja, God, je, je wat. Ik weet het echt niet. Het kan in ieder geval altijd, het is altijd uh, toch wel even anders dan mensen denken. En dat vind ik ook juist ja, wel het leuke. En daarom heeft Alex natuurlijk een hele grote kans. Waarom niet? Wij vieren alleen al het feit dat Borgman is genomineerd als, als een soort nationale rood-wit-blauw overwinning. Maar ja, dat komt waarschijnlijk vooral omdat we sinds 1975 helemaal nooit in aanmerking zijn gekomen. Hoe komt dat eigenlijk, dat Nederland daar zo'n kleine kans maakt altijd in Cannes? Nou, het, je hebt, uh, ieder land heeft zo'n zo festival. We dus hebben Italië met Venetië en Duitsland met Berlijn. En Frankrijk is natuurlijk, Cannes is natuurlijk het festival van Frankrijk. En Cannes is altijd toch wel een beetje... Ja, op het eerst wat Frankrijk, maar dan toch een beetje mediterraan. Dus uh, Italië, Spanje, dat is het altijd zo geweest. De laatste jaren komen er wat Amerikanen bij. Ze willen natuurlijk sterren. En, uh, ze zetten zich daar meer mee op de kaart. En, ja, en Nederland, dat, dat is politiek gezien ook niet zo interessant. En uh, ik weet niet, ja... Hoe Fransen over Nederlanders denken? daar Heb ik niet zo'n hoge pret van op. Maar zijn het zulke politieke spelletjes die er worden gespeeld? Nou, dat is natuurlijk gewoon. Er zit al een groot gevoel. Ik, ik denk ook dat nu misschien wel een Franse film zou gaan kunnen binnen, als het dan de journalisten ligt. Zeker. Eh, Frankrijk, de, de journalisten waren ook, de Franse journalisten waren ook een beetje sceptisch over de film van Alex, terwijl de pers in de hele breedte toch wel heel enthousiast was, dacht ik. Alleen de Franse pers was een beetje terug. Ja, het is een beetje een, een, toch een mediterraan festival. Ja. Dus wij, wij hebben onze vooroordelen tegen Franse films. Te lang, te vaag. Wat zijn te veel hun... gepraat. Ja. Te veel dialogen. Wat zijn hun ja. voordelen tegen de Nederlandse film? Ja. Nou, ja, alles wat... Het is een beetje... Een beetje vissers en boeren, hè? Ik weet het niet. Het is een beetje god, hoe Fransen over Nederlanders denkt. Het is niet... Ze hebben geen hoge pet, culturele hoge pet van op. We zijn... Het ons plomp. Nee, we zijn zakenmensen. En, we zijn, en dat zijn we natuurlijk ook. We zijn dominees. Uh, we zijn... We hebben niet die, die ruimte, ja. Voor de... Ik zou het zeggen. Het is een beetje ingewikkeld. Omdat... Het is in ieder geval wel bij onderwijzers, politieagenten, dominees, uh, zakenmensen. Dat zijn Nederlanders, toch? Ja, ik. dat is ook waar, eigenlijk. Maar Alex dus niet. En dat... Uh, ik ja, dat maakt het bijzonder. Hè? U bent een van de weinige Nederlanders die toen in 75 over die beroemde rode loper bent gelopen. Ja. Met limousine en alles aangevoerd. Hoe was dat eigenlijk? Was dat een soort hoogtepunt in uw leven of helemaal niet? Nou, ik was wel blij dat ik het vrij vroeg had. Dan ben je er vanaf, dan hoeft het niet meer. Want dan blijf je je hele leven maar hopen dat je ooit. Maar als je het eenmaal gehad hebt, dan, uh, dan ben je er ook wel klaar mee. Want het is natuurlijk ook omdat het Frans is. Een beetje gebakken lucht, een beetje. Het is wel heel erg georganiseerd, overgeorganiseerd. En het is heel erg st strak zit het in elkaar, allemaal rituelen. En ik herinner me nog, ja, om een voorbeeld te geven van de gebakken lucht. Ik herinner me nog dat ik van die loper af kwam met een leger uh, fotografen en politieagenten. En dat was heel indrukwekkend, want ik liep van die trappen met wat. Met Jan room en nog wat van Versterren. Nou, ik had, ik had wel even het gevoel van. Uh, hè? Dus ik, ik werd toen in een limousine gestopt. En die limousine die reed dus weg. En om de hoek uh, moesten we weer uitstappen. Want die limousine moest dan een blokje maken om de volgende gasten op te pakken. Het was alleen maar dat. Het was 100 meter met die limousine. En toen ik uitstapte, dacht ik dan: Nou, ik ga nog een keer. Want het was zo leuk. Dus ik probeerde er weer naar binnen te komen. Ja, en dan. Dan besta je niet meer, want dan is het net even dat rode lopetje, en dan is het ook afgelopen. En dan word je gewoon en, in, in een soort zijsteegje ja, gemaneveerd en dan moet je de limousine weer uit. dan uh, moet je misschien zien hoe je treft, ja. <laughs> en wat heeft het voor, u, voor uw verdere loopbaan als, als regisseur en als filmer betekend? Blijf je wel in de running doordat je ooit genomineerd bent of is de vreugde ook van korte duur? Het is een beetje van korte duur. Ja, als je altijd maar de eerste blijft, of de, de, de, dan word je nog wel eens gebeld. Hoe is het nu? Kijk, ik blijf natuurlijk wel altijd de eerste. Alex volgt me wel op, maar... Je blijft de eerste. Maar goed, nee, maar het werkt wel in zoverre dat ik. Het is niet mijn favoriete festival. Ik, ik persoonlijk ga liever naar Venetië. Of uh, wel wat andere leuke dingen nog. Maar het is wel inderdaad een beetje van korte duur. En het moet ook. Deze week is de film van Aarhus behoorlijk verkocht, heb ik begrepen. Dat moet ook, want uh, nu moet het even. Ja, nu moet het even smeden als het heet is. En, Waarschijnlijk uh, gaat het allemaal heel goed met de film. Ik heb gehoord dat hij toch aan verschillende landen verkocht is. En, uh, nou ja, en dan moet je het nu even doen. En dan, uh, ja, zakelijk gezien heb ik wel eens het gevoel dat de films in de bijprogramma's, dus de Quintelle en zo, dat die wat beter in de markt liggen dan de competitie. Er zijn ook heel veel die waar je verder nooit meer wat van gehoord hebt. Dus ja. het, het zegt niet alles. Nou, we hopen toch het beste hè, voor Alex van Barmer dan? Absoluut, absoluut. Ik heb hem gezien. Het is een fantastische film. En uh, ja, 29 augustus gaat hij uit. En uh, nou, dat zit wel goed. Dat zit wel goed. Ik dank u voor dit gesprek. Oké. Jos Telling. Zullen we nog eens één plaat uh, gaan draaien die te maken heeft met uh, Dode dieren, meneer Moedeker? Ja, ik zou zeggen Liz Wright met uh, Wake Up Little Sparrow. Wat is een sparrow ook alweer? Een mus. Een mus, domino mus. We kunnen we het ook over hebben? Zullen we het daar nog even over hebben? Vind ik ook leuk. Beroemd verhaal ook. Ja, dat is wel... Hoe de... staat het ook alweer? Ja, dat is de mus die in 2006 in Leeuwarden een, een, een, een sporthal invloog... waar 23 miljoen domino-stenen stonden te wachten om omgegooid te worden... voor een televisiespelletje. En hij was er alvast mee begonnen. En toen is die afgeschoten... Er waren grote belangen meegemoeid. En uh, ja, dat is uitgelekt. Dat is, uh, daar is, uh, dat is in de media gekomen. Er is schande van gesproken wereldwijd. En er was natuurlijk ook weer ophef over de schande die erover gesproken werd. Uh, de mus werd in beslag genomen. En toen dacht ik, die moeten wij hebben voor het museum. Dat is de beroemdste mus aller tijden. Dat was niet zo makkelijk, want het was natuurlijk een bewijsstuk. Maar uiteindelijk, uh, weken daarna hebben we hem opgehaald. En het is nu uh, ja, een van onze pronkstukken en, en, en uh, onderdeel van onze dode dieren met een verhaal tentoonstelling. Was het eigenlijk de eerste keer een uh, dode dierendag vandaag in Rotterdam? Het was de eerste keer en, uh, en uh, uh, het is voor herhaling vatbaar, want we hebben, we hebben toch een stuk of vijf, zes hele mooie uh, dode dieren met een verhaal binnengekregen die anders gewoon bij de mensen thuis waren blijven liggen en die nu aan het Nederlandse natuurhistorische erfgoed zijn uh, toegevoegd. En volgend jaar weer, Dode Dierendag in Rotterdam? Volgend jaar weer, of we slaan een jaar over. Kunnen de mensen nog even naar zoeken, maar dit, het, het krijgt zeker een herhaling. En als mensen in de tussentijd een dood dier hebben... Of, of een verhaal over een dood dier, wat moeten ze dan doen? Altijd even langskomen in het museumpark Westzedijk 345. Ik ben er eigenlijk altijd. En altijd bereid het verhaal over dode dieren in ontvangst te nemen. Heel graag. Ik dank u voor uw komst, Kees Moeleker. En dank voor uw platenkeuze ook. En we gaan luisteren naar Liz Wright en Wake Up Little Sparrow. don't make your Your friends flew south Many months ago You're just a baby Up against the sky, your wings won't spread, up against the sky. right, and Wake Up Little Sparrow. En die draaiden we speciaal voor de dominoomus. Het is 5 voor twaalf. Ja, Twee keer zat hij hier net naast, maar Arjen Robben scoorde vlak voor tijd... en won vanavond met Bayern München eindelijk zijn eerste Champions League. Robben is ook ambassadeur van de supportersvereniging van FC Groningen... want dat was de eerste profclub waar hij speelde. En John Schuur is voorzitter van die supportersvereniging. Goedenavond. Goedenavond. Ook zo blij voor Robben, meneer Schuur. Ja, ik vond, het, uh, ik vond het geweldig. Wat een apotheose. 1-1, uh, goal voorbereid. En, uh, en uh, zelf de laatste uh, uh, zetten vlak voor tijd. Ja, ja, mooie keer die krijgen, natuurlijk. Dus het is geweldig. had Ik nog het jongen zo van harte. Ja, ik ook. Had u er nog ooit op gerekend? Ik ja, kan me de dramatische foto's uh, van de finale tegen Chelsea nog herinneren. En dat iedereen ja. in heel Duitsland voorop Robben de schuld daarvan gaf. Ja. Ja, het voetbal ligt vlak bij elkaar. Hè? Heel dicht bij elkaar. Het is dus toen uh, in die finale met uh, Nederland-Spanje. Toen kreeg hij ook zo'n geweldige kans. En uh, het, het, het zit zo dicht bij elkaar allemaal. En vanavond was deze wedstrijd eigenlijk ook uh, de kansen over en weer. En hij kreeg uh, twee behoorlijke kansen in, uh, in de eerste helft al. En, uh, maar goed... Uh, elke keer als Arjen Robben aan de bal uh, uh, komt, dan, dan gebeurt er wat. Er gebeurt altijd wel wat. Er is een of andere manier, is dat dreiging. En uh, je hebt maar heel weinig van dat soort voetballers. En, en hij is er wel een van. En ja, nou, dat bleek ook wel op het juiste moment op de goede plaats. En uh, nou, we zijn in Groningen echt heel trots op hem. Dat kun je wel ja. zeggen. Ja, want hij wordt misschien uh, Erenburg van München. Maar gaan jullie hem als ambassadeur van de supportersvereniging nog speciaal huldig in Groningen? Nou, ik doe dit, uh, hij komt regelmatig uh, in, in Groningen en bij Hesse Groningen en bij de supporters. En, uh, hij is ambassadeur inderdaad van, uh, van de supportersvereniging. En hij draagt uh, de, de supportersvereniging op een hele goede manier uit... ...en trouwens ook uh, Hesse Groningen en de stad Groningen. En uh, als hij met de tijd uh, de, onze kant weer opkomen, ...en de competitie is nu natuurlijk afgelopen... ...maar hij is regelmatig, als hij uh, niet hoeft, te voetballen, is hij bij ons aanwezig. En dan gaan we daar nog even wat aan aan besteden. Ja, dat gaan we zeker doen. Ik dank u wel, John Schuurer van de supportersvereniging van FC Groningen. En de grote Arjen Robben is daar ambassadeur van. Dit was Met het oog op morgen op deze zaterdagavond. Morgen ziet u hier John Jans van Galen. En ja, kunt u niet slapen vannacht, dan zou ik zeggen... door het huis hossen en heel hard roepen... was, was. Goed weekend. Was ik nog zu sagen hätte, een laatste glas in steen. Welkom aan boord van deze Boeing 747. Over enkele minuten stopt de automatische piloot en kunt u de stuurknuppel overnemen. Let u vooral op de linker teller, dat is de hoogtemeter. Mede namens de bemanning hier in het krancafé wens ik u nog nice een prettige vlucht.